Van verzoening is tot nu toe niets terechtgekomen. Vorig jaar kwam de chef van de vredesraad bij een aanslag om het leven. In de belangrijkste deelstaat van Duitsland, Noordrijn-Westfalen, zijn vandaag verkiezingen. Ruim 13 miljoen inwoners kunnen hun stem uitbrengen. Volgens de peilingen wordt de SPD, SPD opnieuw de grootste partij. Het zou een tegenvaller zijn voor bondskanselier Merkel, die vindt dat de centrumlinkse regering van Noordrijn-Westfalen te veel schulden maakt. Ook een tegenvallen voor Merkel is de neergang van de FDP, landelijk coalitiepartner van de CDU. Die partij zakt overal in Duitsland steeds verder weg in de peilingen. In Noord-Rijn-Westfalen is het zelfs de vraag of de FDP de kiesdrempel haalt. Bij deelstaatverkiezingen in Sleeswijk-Holstein, een week geleden, verloor de coalitie van CDU en FDP haar meerderheid. Een uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsgebouw op een industrieterrein in Haarlem verwoest...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 Droog en zonnig en vanmiddag mogelijk enkele stapelwolken. De temperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker Weg in Eigen Land. Een kaleidoscopische crossover van oost en west. Ontdek de 54ste Fair vanaf hemelvaart 12 dagen lang op het Malieveld in Den Haag. Van Animal Pop uit Papua tot dubstep van jonge Indo's uit Nederland. De Krampassaar en de Eetwijk. Lekkerder dan ooit. Surf naar indies.nu. De wereld van Vincent van Gogh opnieuw beleven en zijn wereldberoemde schilderij van de aardappeleters tot stand zien komen.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 Paul van der Graag en Jos Palm. Goedemorgen. OVT bestaat dit jaar 20 jaar. En als al die tijd is het programma niet alleen in Nederland te horen geweest... maar in heel Europa. Iedereen die een wereldontvangertje bij zich had... kon tijdens de vakantie, bijvoorbeeld op de camping in Zuid-Frankrijk... gewoon op zondagochtend naar ons blijven luisteren. Want OVT werd niet alleen op Radio 1 uitgezonden... maar ook door de wereldomroep. Vandaag is dat voor het eerst niet meer zo. Want de Nederlandstalige wereldomroep is het niet meer. Ja, en u hebt het vast wel gehoord. Afgelopen vrijdag heeft de Omroep afscheid genomen met de luisteraars en van de luisteraars met een 24 uur durend programma met een nostalgisch gehalte. Ook een beetje een requiem denk ik. En wij gaan zo dadelijk op onze eigen manier afscheid nemen van de Wereldomroep. En dat doen we met Martin Sleutjes, historicus en werkzaam bij de Wereldomroep. Straks hoort u hem uh, vertellen over hoe het allemaal was, hoe het en wat er zal blijven. En daarna na de column van Elke Noordelvlied gaat het over de geschiedenis van België. Jawel. En daarover verscheen onlangs een boek met een titel. Ja, een curieuze titel. België, een geschiedenis zonder land. Ja, en de auteur van het boek zit hier ook aan tafel, Rolf Walter. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, even uitleggen, een geschiedenis zonder land. Ja, de eigenlijke titel had moeten heten... de niet-nationale geschiedenis van deze contraille... Maar dat bekt niet zo lekker. En dan heeft de uitgever iets Speters opgevonden. Dat is een hele goede titel, vind ik. Ja, ja, ja. Maar uh, in de zin dat het land eigenlijk niet bestaat? Of dat de grenzen... Uh, dat het meer over de regio gaat dan over het afgebakende België van nu? dat je geprobeerd hebt uh, de, het verleden te bekijken... zonder het, uh, niet vanuit het perspectief van de hedendaagse grenzen... die eigenlijk zeer recent maakt. We, we krijgen straks natuurlijk te horen dat de Belgen al Europeanen waren... voordat, u, voordat Europa bestond. He, daar gaat het om neerkomen straks. Mm, ja, dat zouden we kunnen zeggen. <laughs> ja. Goed, uh, we praten er zo na half elf uh, verder over. En na elf uur, in het tweede uur van OVT... de geschiedenis van de biologische landbouw... En Antwoord op de vraag hoe het Wereldnatuurfonds in het verleden omging... met een andere koninklijke olifantenjager, namelijk onze eigen prins Bernard. En in het spoor terug tenslotte het verhaal van de 18e-eeuwse pianobouwer... Sébastien Erard en zijn hedendaagse volgeling Frits Janmaat. Maar voor dat alles, nu eerst nieuws van eerder deze week. De overheid moet stoppen met het gebruik van de term allochtoon. Dat zegt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Gemeenten moeten van migranten hun geboorteland registreren... en niet dat van hun ouders. Volgens de statistieken ben ik een allochtoon, maar volgens mijn gevoel ben ik gewoon een Nederlander met een Turkse achtergrond. Omdat ze zien dat ik een andere afkomst heb, dan uh, val je wel onder de term allochtoon. Maar, maar ik voel me niet uh, aangesproken wanneer iemand over allochtonen heeft of dergelijke. Nee. Ja, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling wil dus dat de overheid afstapt van het gebruik van de begrippen allochtoon en ook autochtoon. Als het deze raad ligt, mag... Alleen nog maar het geboorteland van inwoners zelf geregistreerd worden... en niet langer dat van de ouders. Aangezien niet de afkomst, maar de toekomst van de burgers telt. Ja. Maar wat is eigenlijk de oorsprong van deze term en het gebruiken van... en is het schrappen van woorden, zoals het nu wordt voorgesteld... wel vaker gebeurd in onze geschiedenis? Om deze vraag te beantwoorden, hebben we nu taalhistoricus Ewout Sonders aan de telefoon. Goedemorgen, Ewout. Goedemorgen. Ja, allochtoon en autochtoon, het mag niet meer. Uh, in overheidstukken dan. Uh. Maar... Volgens mij zijn die termen nog niet zo heel lang uh, populair en in gebruik. Die zijn toch ook ooit ingevoerd om weer andere termen te vervangen? Hoe zat het ook alweer precies? Nou, dat is volgens mij niet. zo. geton is uh, in, in 1832 voor het eerst uh, geregistreerd. Ik heb hier een woordenboek voor me liggen mm -hmm. uit 1832. Dat de vroegste bron is. Daar staat dat betekent de eerste oorspronkelijke bewoners van een land. En het komt natuurlijk uit het Griekse uh, autos dezelfde en geton land. Een allochtoon is veel jonger. Je zou denken als het veel mensen denken als het Grieks is, dan gaat het vast terug tot de klassieke oudheid kenden de Grieken al een verschil tussen barbaar en allochtonen. Nee, dat is niet het geval. Het is een veel jonger woord, het is vanaf het begin van de 20e eeuw. En wordt eerst bijvoeglijk gebruikt. En dan is het een, een geologische term voor uit andere grond. Dus dan hebben ze het vooral over veen en steenkool. En dan zeggen ze, hebben ze bijvoorbeeld in artikelen over uh, de lagen zijn bodem-echt of autochtoon... of ze zijn bodemvreemd of allochtoon. Dan gaat het voorlopig alleen nog even over steenkool. <laughs> en dan hebben we er over halve, pas halverwege de 20e eeuw... Eh, komen we tegen voor... Um, voor mensen. Eh, voor, voor mensen. En dan is het nog, nog eens, eh, dat verbaast mij eerlijk gezegd zelf ook... Dan gaat het helemaal niet nog over niet-westerse gastarbeiders bijvoorbeeld... waar we het nu voor gebruiken, of mensen uit niet-westerse landen. Maar dan gaat het over import, de vroegste bron die ik gevonden heb uit 1958. Dat is een rapport. Dat heet rapport in zaken de samenlevingsvormen in het bijzonder... van autochtonen en alloggetonen auto Te ouden bos. Een prachtige titel overigens. Ja, ja. ja. In te en, ouden en bos. alles in het ja. ouden bos dan al te maken met problemen... die later veel grote steden zouden treffen. Nee... Het gaat over import, het gaat over de oorspronkelijke Oudenbossers... Ja. en de mensen van buiten. Je ziet gewoon dat er dan op een gegeven moment in die dorpen komen... andere mensen wonen en dan, dat geeft ook al zo'n problemen. Ja, maar dat kan nou, gewoon iemand uit Rotterdam zijn. die daar Dat zou zomaar een, een blanke Rotterdammer kunnen zijn. D dit is heel curieus, Oudenbos is een plaatje, daar is een, een, een replica van... het. Uh, wat is het, de Sint-Pieter geloof ik hè? Ja, daar, daar, daar wonen alleen maar Brabanders. Dus hoe dat rapport daar ooit tot stand gekomen is, is een raadsel natuurlijk. Ja, maar... het is er toch. Ja. En je hebt het ook over, in de jaren zie je inderdaad opvallend veel in Brabant en trouwens in Friesland ook. Dan heb je het over, je leest je over allochtonen emmenaren. Dat wil zeggen niet de nieuwkomers of de import. En dan nog er een rapport, de allochtonen in Brabant uit 1960. En dan pas vanaf 1970 komt er een, uh, is het voor het eerst duidelijk dat het gaat over uh, gerepatrieerde Ambonese Surinamers Antolianen. En dat is een titel van Hilda Verwij jonker Die mm -hmm. maakt dan een rapport en dat heet dan Allochtonen in Nederland. En in dat voorwoord zei ze al meteen, er is verzet tegen dit woord. En de Tweede Kamer heeft er ook moeite mee, maar we gebruiken het toch. Ja, maar is het niet zo dat men op een gegeven moment allochton is gaan zetten... omdat men van buitenlander en gastarbeider en dat soort woorden af wilde? Ja, men, men wilde niet uh, duidelijk een onderscheid maken tussen migranten en immigranten. Dus we willen gewoon dus Hilda Verwij jonker die wilde inderdaad uh, die wilde allochtoon gebruiken om niet duidelijk te zeggen... het zijn immigranten, want dit is een immigratieland. Dus... Nee, precies, maar als je naar de uh, definitie in het woordenboek kijkt van allochtoon... dan zou dat betekenen iedereen die buiten uh, Nederland geboren is. Maar daar ja, wordt maar het... dat is natuurlijk in ja. feite niet zo. Kijk, wat wij noemen Amerikanen, Engelsen en Duitsers die hier wonen en werken geen allochtonen. Formeel zou je kunnen zeggen, het zijn, uh, het zijn niet inheemse mensen, maar zo dus gebruiken we het natuurlijk niet. In de praktijk zijn er allerlei andere associaties aan gekleven. kleven. Dat, is, dat wordt natuurlijk gebruikt voor niet-westerse mensen. Eh, over het algemeen mensen met een niet-blanke huidskleur. En dat is natuurlijk ook precies waar de jongeren zich tegen verzetten. Want op zichzelf is het heel onmerkelijk. Je vader komt uit Marokko of Turkije of uit Suriname. En dan vervolgens, als je hier geboren bent, dan blijf je maar tot in de eeuwigheid een allochtoon. Dat is natuurlijk op zichzelf een curieus verschijnsel. Ja, en Hilda Verweij-Jonker heeft dat woord ooit ingevoerd... om van een stigma af te komen. En nu is het woord zelf ook weer een stigma geworden. Ja, en dat op zichzelf is niet, niet ongewoon. Dat zie je bij, bij allerlei groepen. Op het moment dat een groep zich gestigmatiseerd voelt... willen ze af van het etiket. En dat kan soms heel subtiel zijn. Verpleegsters vonden op een gegeven moment verpleegster uh, denigerend. Het moest dan verpleegkundige worden. Ook omdat het voor mannen en vrouwen was en dat het meer uh, beter leek. Maar... Je ziet het ook bij homofielen, uh, over het woord homofiel. Op een gegeven moment vonden ze dat stigmatiserend, dat moest homoseksueel worden. En uh, zo zie je dat dus regelmatig. En je hebt het nu het afgelopen jaar natuurlijk heel sterk gehad met het woord neger. Dat, dat, dat mensen, dat zwarten zeggen, wij vinden neger absoluut niet kunnen. En uh, willen jullie dat vermijden? Terwijl ja, is, er komt dan een nieuw etiket, maar over het algemeen valt... De stigmatisering daarmee niet weg. Ja, ja maar, de... maar, maar hoe, hoe gaan we dit dan oplossen? Want als we geen verzamelterm meer mogen hebben voor Nederlanders die relatief pas in Nederland zijn, ook al is het een eerste of tweede, een tweede generatie uh, allochtoon... is er over nagedacht door het RMO wat, of er een vervangingsterm moet komen? Of moeten we, is dat... Ja, niet in Nederland geboren en wel in Nederland geboren, en Nederlander of vreemdeling. Dus op zichzelf kan je het daar... Het is natuurlijk vooral de vraag, administratieve vraag. Wat wil je precies registreren? Wil je precies weten welk land van herkomst het is? Kijk, alle, alle Fransen die hier eerder naartoe zijn gekomen, de Italianen en alle, alle, alle uh, mensen uit andere landen, daar hebben we natuurlijk heel wat van gehad, die zijn niet tot in lengte vandaag. of zijn we die buitenlander of allochtoon blijven noemen. Zo nee. gaan ze gewoon op in de Nederlandse gemeenschappen. En, dus je kunt echt de vraag stellen, hoe lang moet je dat nou precies blijven registreren? Ja, ik had ja. de gevoeligheden van Turkse jongeren en Marokkaanse jongeren die zeggen... ja, ik hoor allochtoon genoemd, maar ik voel me gewoon Nederland. Ik ben hier geboren en getogen. Ik kan me dat goed voorstellen. Ja. He he helemaal tot slot, Eva, Nog even terug naar die, die, die raad die dit nu voorstelt. Is er wel eens eerder voorgesteld om een woord officieel te schrappen? Voor zover jij weet? Nou, ik weet niet veel dat eh, eh, eh, Zwarten of Negers hebben van, op een gegeven moment het ah, euh, plan opgevat om de Vandalen te verbranden op de Dam. In 2002 was dat volgens mij om het, daarmee van het woord Neger af te komen. Ja, zo gaat dat natuurlijk niet. Ja. Maar officieel schrappen van termen... Nou, ik, ja, dit, dit, dit, dat weet ik niet precies. Niet voor bevolkingsgroepen ken ik daar niet uh, duidelijk voor. Sigeuner, denk ik, dat ook al natuurlijk al lang wordt overgegeven gezegd dat dat niet moet gebruikt worden, maar dat Sinti op Roma moet zijn. Maar zomaar schrappen, dat ken ik niet aan. Oké. Dit is een novum, hè. Dus, dat ja. is, nou, bijzonder. Nou ja, nee hoor, nee, het is geen novum. <laughs> het is de zoveelste vraag om het te doen, en die hebben we al bijna twintig jaar, die vraag, en het gebeurt nooit. Dus, Want zolang die minderheden er zijn, uh, is het, moet er een naam voor moet zijn. Er moet er een term voor zijn. Goed, Ewart Sanders, heel hartelijk bedankt voor deze uh, historische toelichting. Hello everybody everywhere. Good morning, good afternoon, good evening and a very good Sunday to all our listeners in the world on the short ways. This is the Happy Station of Radio Nederland Hilversum in Holland. Goedemorgen, goedemiddag, goedavond Nederlandse luisteraars, waar ook ter wereld landgenoten die luisteren en goedendag in de overzee. Ja, u hoorde. Eddie starts met zijn programma Happy Station. Zo klonk ooit de Wereldomroep, of beter gezegd Radio Nederland Wereldomroep. Het Happy Station, hebben, uh, we hebben het deze week kunnen horen en zien. Moet ernstig bezuinigen. En de uitzendingen voor vrachtwagenchauffeurs, expats en andere Hollanders in Den Vreemde behoren voor goed tot het verleden. De wereldomroep ouder stijl, kort gezegd, neemt afscheid. En wat overblijft is een klein afgeslankt omroepje... met nog wat journalisten die in persvijandige derde wereldlanden... hulp en steun bieden. Ja, reden te over dus om vanochtend stil te staan... bij die lange en ook wel aangrijpende geschiedenis... van Radio Nederland Wereldomroep. Want <tie> wat was Nederland mooi als de wereldomroep erover vertelde? Soms was het zo alsof je rechtstreeks dus terug bent in de tijd van... het. De buiten waait de wind om het huis en de kachel staat te snorren op vier. Zo klinkt soms de wereldomroep. Of misschien moet ik zeggen, zal dadelijk blijken, zo klonk de wereldomroep. We gaan natuurlijk veel luisteren naar de wereldomroep van vroeger... en we gaan er ook over praten. En dat doen we. We hebben het dan aangekondigd met Martien Sleutjes... projectmanager, archiefbeheerder en historicus bij de wereldomroep. Martien, welkom. Eh, eerst maar even eh, gecondoleerd, want eh, er blijft toch niet zo heel veel over... maar daar komen we misschien straks nog even op. En wat betekent dit overigens voor jezelf? Eh, einde oefening? Ik denk het wel, ja. 99,9 ja. procent... Kijk, wat er overblijft zijn in principe journalisten. En daar wordt alle, alle facilitaire functies zullen het gebouw uit worden gezet. En dat is in, in principe goedkoper. Want, want dat betekent, jij bent projectmanager, maar tegelijkertijd archiefbeheerder. Uh, wat, wat, wat betekent het dan, jouw plek verdwijnt en het archief, wat gebeurt daarmee? Uh, de, de, de rij, ik neem aan, het nee, rijke de... archief... Ja, kijk, we hebben de afgelopen jaren geprobeerd om de mensen die nu werken zelf te leren archiveren. Uh, dat is uh, altijd de stelling geweest. Uh, dit project was bedoeld om uh, zeg maar het, het oude materiaal zo snel mogelijk beschikbaar te hebben. Zodat we het rechtstreeks in de uitzending konden gooien. Nou, daar hebben we de afgelopen 24 uur hebben daar heel veel gebruik van gemaakt. Uh, dus dat werkt. Dus, nee? ja. En de mensen moeten het nu zelf gaan doen. Dus wij houden hem vanuit het archief een beetje ons hart vast. En uh, ja, het, het, het gaat zoals het bij, bij elke reorganisatie. Het archief gaat er over het algemeen als eerste aan. En pak een beetje na een jaar of twee, dan denken mensen, nou, het wordt een wel heel erg groot. Maar, maar gaat het naar beeld en geluid of, of blijft het... Ja, ja. Dat, dat is een beetje... Uh, het archief bestaat uit uh, zeg maar 11.000 uur gesproken woord, 7.000 uur muziek en 220, 230 uur film. Uh, Bedoel voor tv in uh, Curaçao en, uh, en dan tillen. En dat al die analoge materialen, die gaan in elk geval... dat is het voorstel, nu naar beeld en geluid. Want ze zijn allemaal gedigitaliseerd. Tenminste, op 1 juli, dan zijn we klaar. Um, dus ja, die kunnen we beter op een goede plek hebben, hebben zitten. En um, het meeste digitale materiaal gaat ook volgen. En dan een beetje in de volgorde. Tenminste, dat is nu het voorstel. Um, alles over Nederland en alles in het Nederlands. Dus alles over Nederland in andere talen ook. En alles... Al het Nederlandse materiaal. Gaat allemaal Goed. naar beeld Geluid. Ja, dus. dat gaat in principe allemaal naar beeld te. Goed, dus degene die de studie van de wereldomroep wil doen... die kan straks zich vervoegen bij beeld en geluid. Goed, de wereldomroep. We hoorden net de roemruchte Eddie Start... met zijn Happy Station. Dat, dat klonk eigenlijk veel gezelliger... dan wij vermoeden dat... Want, want die Eddie Start die zat al geloof ik... voor de oorlog eh, op mm -hmm. de radio. Maar ook bij de wereldomroep. Dat, dat, dat klonk eigenlijk aangenaam, gezellig. Heel, helemaal niet de verzuilde Radio ook. Is dat een goede indruk? Dat klopt ook. Hij is aangetrokken door Philips in uh, 1927 om... Uh, nou, ze hadden de zender gebouwd. De zender werkte. Alleen ja, nu moeten we nog radio's verkopen natuurlijk. En hoe doe je dat? Dat doe je door een beetje gezelligheid te brengen. De meeste commerciële radio doet het ook zo. Dus hij was gewoon de eerste. Het is jockey. Ja. En hij noemde ook... Die, die, die zender heette PCJJ dat uh, toen. En zeg maar... Uh, Vlak voor de oorlog is toen besloten dat uh, call, uh, uh, station calls met drie letters mochten hebben. Dus PCJ, en hij noemde dat Peace, Peace Cheer and Joy... Ja, maar dat, dat was dus ook een vorm van commerciële radio. eigenlijk. het was gewoon commerciële radio. Maar ja. was dat ook al voorloper van de wereldomroep? In die zin dat die vooral ons Indië was gericht en, en dergelijke? Of? Ja, nee, er waren er waren, uh, via de FOI was dat. Dus de, de Philips uh, omroep die zich op Indië richtte. Uh, waren er, uh, voor zover wij weten, want ik heb ze nog nooit gehoord... waren er ook wel inhoudelijke programma's. En er werden ook in Indonesië natuurlijk programma's gemaakt... die uh, daar werden uitgezonden. Uh, maar uh, de bedoeling was van Philips radio's verkopen. En dat doe je met gezelligheid. Juist, want er schijnt ook een toespraak van Willemina voor diezelfde ja. Uh, ja, radio geweest zijn. Maar met gezelligheid dus. Nou goed, we zitten al in die oertijd van die wereldomroep. Um, dan is het eigenlijk zo dat die wereldomroep... Uh, pas na de oorlog echt als wereldomroep van de grond komt. En een belangrijk moment daarin is het tienjarig jubileum in 1955. En dan gaat men terug naar 24 mei 1945. Dat noemt men de begindatum van de wereldomroep. En dan draaien ze dit fragment...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 Ja, ja, je krijgt de neiging om op je stoel op te staan en mee te gaan marcheren. Maar goed, dit was de tune van Herreizend Radio Herreizend Nederland. Het, met het eerste wereldprogramma voor Nederlanders buiten het vaderland. Mm, uh, mag ik even corrigeren? De, gaarne. Uh, dit, de Herreizend Nederland had meteen direct na de oorlog, of toen het, toen het begon in 1944 al, had het een wereldprogramma. Dat wereldprogramma dat werd uitgezonden via de, uh, de BBC, via de korte golf van de BBC. Want onze eigen zenders in Huizen die waren op het laatst uh, vernietigd. En die werden hersteld. En het, het stuk wat je net hoorde was de opening op 13 oktober 1945. Zo. En zij beschouwden 13 oktober 1945 als uh, <laughs> zeg maar de begindatum ja. van de afdeling Wereldoorlog. Juist. En, en vandaar. Dus, nou goed, dat is de eerste correctie. We zullen hopen dat het daarbij blijft. Maakt niet uit, helder. Uh, dus daar is het begin. En uh, op 15 april, ik neem het risico toch maar even... 15 april 1947 uh, vindt dan toch de oprichting van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep plaats. Uh, dat klopt wel, hoop ik dat 17 was, maar dat ging met... Is... Goed. Nou ja, het nee, twee maar, nee, dagen, dat valt over te nee, nee, maar het, uh, het gaat over ja, die datum 1947 ja. de, en dat klopt. Ja, dat klopt, goed uh, zo. Uh, en, Want dan wordt het doel en taak van die stichting wordt het samenstellen en voorbereiden van radioprogramma's die bestemd zijn om te ontvangen buiten de landsgrenzen. Ja, dat is te... Zullen we even gaan luisteren naar hoe dan op dat moment, of iets later, wellicht uh, burgemeester Dalie da van Amsterdam, de dat eerste op... voorzitter van de stichting De Wereldomroep uitlegt wat het doel ja. is. Zullen we daar even naar luisteren? Tuurlijk. De band die Nederlanders in een vreemde aan het vaderland bent, mag niet verzwakken. Nederlanders waar ze zich ook bevinden... moeten zich één blijven gevoelen met het vaderland. Het zal de taak zijn van de stichting Radio Nederland Wereldomroep... dit saamheurigheidsgevoel tussen Nederlanders, in- en buiten-Nederlanders... en tussen rijksgenoten onderling te stimuleren en te verstevigen. Daarnaast heeft de stichting nog een taak, tenminste even belangrijk de Nederlandse stem over de hele wereld laten horen... om deze twee redenen... versteviging van de band met rechtsgenoot in een vreemde... en ten tweede vestiging van Nederlandse naam over de hele aarde... laat het werk van een Nederlandse wereldomroep geen verder uitstel toe. Ja. Deze is wel hoor van de goede daad. Ja, goed zo. Samenhorigheid, versterken van Nederlanders in de vreemde... en Nederland. Een zetje geven, hè? de bekendheid van Nederland ja. in de vreemde. Is, dat is het dubbele doel. Is, is dat, dat leggen uit. Um, de, de, de wereldomroep heeft altijd die twee taken gehad. zeg maar In vreemde talen Nederland verkopen. Laten we het zo maar even gewoon noemen. Het, het, het, het, een beetje oneerbiedig. En zorgen dat die, die Nederlanders die gingen emigreren... en Nederlanders die in het buitenland bleven wonen, bleek... Uh, dat die uh, goed bediend werden met... Uh, wat er in het vaderland gebeurde. Het werd ook vaderland genoemd, hè? Uh, ja, andere tijden, hè? Mooie andere tijden. Ja. Yep. Dus, we hebben het over woorden. Yep. En kijk, je moet natuurlijk wel bedenken dat toen mensen gingen emigreren in 1947 tussen 1947 en 1952, die gingen. Dat was een soort. Ja, afscheid, in scènes leken het wel. He, er wordt heel positief over gedaan in alle radio-bijdragen. Uh, maar je hoort gewoon dat het volledige script is. Zo positief als mensen daar op zo'n schip staan. Uh, dat, dat kan haast niet. Het was gewoon heel erg verdrietig. Dus ik, ik heb zelf heel veel familie in Brazilië zitten. Mm -hmm. En de eerste keer dat die konden overkomen... omdat ze geen geld hadden daar, daarvoor, was in 1965... Uh, dus dat was gewoon afscheid nemen. Dus, dus jij zegt eigenlijk, als je na, als je, als je, jij noemt Brazilië, dat is nogal vrij ongewoon, geloof ik. Maar goed, dat kan natuurlijk dus dat ook. Dat was katholieken klaar. Katholieken, katholieken gingen naar Brazilië en de rest gingen naar Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. Ja, klopt. Kijk eens aan. En, en, en, en die mensen, zeg je, die hadden eigenlijk een, een... Ja, dat was toch vooral heel veel pijn. We doen daar heel gezellig over achteraf, maar... No way. Nee, no way. Nee, nee, nee, die hebben het echt heel erg moeilijk gehad. En, eh, kijk, vooral Canada natuurlijk en Australië. Daar werd als, als eerste ingezet op: leer je kinderen Engels, eh, weg met het vaderland, eh, we gaan hier een nieuw leven beginnen. Maar die, die katholieken en enclaves in Brazilië, die hadden het heel erg moeilijk. Die mensen die moesten in één keer een compleet andere taal leren. Eh, die kwamen in een land waar. Eh, nou, Vee eigenlijk, wat ze hadden meegenomen uit Nederland... overleed aan uh, allerlei tropische ziektes. En uh, hadden ook nog niet eens de financiële mogelijkheden... om regelmatig weer eens terug naar de familie te gaan. Nou, als je dat even in gedachten houdt, dan is zo'n... Zo Bernard bezocht ook niet voor niks regelmatig... Zuid... Bernard. Prins Bernard, Zuid-Amerika, ja. om al die Nederlandse kolonies te, te bezoeken. En om daar ook een beetje die saamhorigheid... en dat gevoel van wij laten jullie niet in de steek. Um, omdat daar... Er in te brengen. Ja, we wij, wij altijd maar denken dat Bernard daar alleen maar fouten de verzocht. maar hij ging eigenlijk gewoon om en de vaderlanders een hart onder de riem te steken. Ja. Nee, maar dit vind ik leuk. Dit is een andere uh, kijk op uh, Bernard. Ja. La, laten we ook even gaan luisteren hoe dan die wereldomroep uh, die Nederlanders in een vreemde van, uh, nou ja, laten we zeggen Nederland gevoel voorzag. De week in Nederland. Deze week bracht ons afscheidswoord van Kardinaal de Jong aan de tweede divisie. Palm Pasen, de Eerste Kivitse, Nieuw Wereldrecord, Nederlands elftal in actie, 1 april in de Bril en het vertrek van de maker van poppenfilms, de heer Geesink naar Amerika. Ja, dan kon je er weer even tegen in Brazilië of Canada. <tie> Goed, dit programma de week in uit 1947. Ja, het is bijna wel Disney. Is, is, is dit uh, typerend voor de toon van de wereldomroep in de jaren 50? Ja, zonder meer. Ja. En, en niet alleen zeg maar, voor, de, voor de Nederlandse uitzendingen. In de Engelse uitzendingen zit zo'n zo'nzelfde toontje in. De, in de Spaanse ook, ja. En ja. zullen we er nog één doen, nu we toch bezig zijn? Ja, ja, ja graag, graag. De, de, de de Laten we hem gewoon eerst maar laten horen. Een hartelijke groet uit het vaderland voor alle zeevarende vrienden die dit laatste koopvaardijprogramma in 59 met ons meemaken. Dan komt hierna ik heb begrepen voetbalnieuws, kaptein van uw zoon Joop. Dag lieve pap, ik vind het toch wel leuk om met mama mee te komen, want ik hoef lekker niet naar school. Zegt pap, heeft hij mijn brief al ontvangen? Ik schreef al een Kaapstad. Feyenoord doet het goed, hè, de laatste tijd. Ze staan hier al op derde plaats. Ze wonnen van Fortuna met 3-1 en van Enschede met 4-1. Daar ben ik met Paul naartoe geweest. Hartelijk bedankt voor de toffees met Sinterklaas, pap. Ze zijn heel lekker en nog niet op. Weet u dat Sparta Feyenoord met kerstmis speelt, maar Leo Horn is geen scheidrechter hoor. Dag, pap. Veel lief. Zeevarende landgenoten, waar ook ter wereld, goede feestdagen, een goede reis en altijd... Behouden aankomst. Ja, uh, dit was het programma Schip van de Week. Met, we hoorden het natuurlijk, uh, Mies Bouwman. Uh, overigens, Leo Horn, uh, was dat zo'n anti Feyenoord scheidsrechter Weet iemand dat hier aan tafel? Ik, ja, ik, ik kijk Valt uh, Valtram, maar uh, België weet het natuurlijk helemaal niet. Nee, dat dat is raad, weet jij, zou kunnen. kunnen. Zou ja, kunnen. Ja, ja. Het zou vast wel een Amsterdammer zijn geweest. Ja, zo, ja zo, dat zou. Nou goed, <laughs> goed misschien horen we <laughs> het nog van luisteraars. Uh, wie het weet, middels even. Uh, hebben, hebben we hier de grondtoon te pakken? De, dit, dit is de grondtoon van de, van, van de, de, de wereldomroep? Uh, nou, in de, zeg maar tot, uh, tot midden jaren zeventig is dit het wel. It, it, it, uh, ook zeg maar begin jaren zeventig is dit de, de opvolger van het schip van de week. Ik weet niet meer hoe het heet. Uh, pff, nee. uh, dat is. Uh, uh, iedereen weet wel eens iets niet. Nee, maar het, is, het zijn een beetje, een beetje moeilijke dagen. Ja, ja, ja, ja natuurlijk. Ja, ja, ja, en het zijn ook niet de makkelijkste dagen nee. geweest. Ja, ja maar ja. goed, het, het script van de Week is zeg maar een, groeten, een type groetenprogramma. En uh, het, het is ook heel typisch dat we in het archief hebben er heel weinig van, want al die groetenprogramma's lijken natuurlijk allemaal op elkaar. Het ja. is een plaatje, een praatje. En uh, dit was gewoon heel goed georganiseerd. Overigens, al die groeten werden volledig gescript. Dus dat, uh, die werden ook helemaal doorgesproken. Dus die jongen die je net hoorde, die moeten wel uh, omroeper zijn geworden. Want die sprak zo lekker. Ja. Um, en uh, zeg maar, de, die, die, die groetenprogramma's die hadden we voor zeevarenden. We hadden ze voor uh, de mensen, de emigranten. Uh, daar hebben we helemaal niks meer bewaard, van bewaard. Dat is wel zonde. Uh, voor militairen in alle situaties. En zeg maar de laatste was Oeruscan FM. En als je daarnaar luistert, dat is natuurlijk allemaal veel sneller. Maar in, in principe is het gewoon hetzelfde. Is ja, de, de, de, de, dus, dus het is allemaal thuis. Hè? Het, het thuisland laten voelen in de vreemde. Ja, die, die programma's zijn daar dus expliciet voor bedoeld. Ja. Ja. En ook wel ontroerend, eigenlijk, als we eerlijk zijn, toch? Voor de mensen die daarnaast aan ja. het luisteren, wel ontroerend. Maar het is ook niet of niks dat het ook heel veel gepersifileerd is. Want, het, ja. Het, nou ja, het, dit is, je hoorde dit stukje al nou, <klaar> Het is gewoon heel ja. erg grappig om naar te luisteren. En dat ging dus door tot ver in de jaren zeventig... en dus zelfs tot, uh, tot nu toe, tot de jongens in de ja, nee, dat, ja, Nee, het schip ja. van de week dat is op een gegeven moment opgehouden. Ja, ja nee, dat de titels anders werden, ja. maar de, het, hetzelfde idee achter de programma's bleef. Ja. Dat wel. We, zeg maar, wij wel moeten worden aangetekend... dat de laatste missies waren... Uh, militaire missies... Die, daar, daar merk je ook gewoon dat het alles veel voorzichtiger gaat. Dan komen alleen nog maar voornamen meer. De uh, familie wordt uh, helemaal niet genoemd. En dat soort dingen. Dus dat, Terwijl hier worden echt namen genoemd. En uh, ja. er ja. is... Dus die, die lijn is er dus wel degelijk. Dat was een van die, van die taken. Ja. Nou, Als we nog eens even nog stilstaan bij die andere taak van de wereldomroep... waar we het nog niet over gehad hebben... namelijk de hulp aan opleiding aan omroepmedewerkers en journalisten... in de zogenoemde ontwikkelingslanden... en met name in de landen waar de pers het moeilijk heeft. Uh, dat komt in de jaren zestig. Wanneer komt dat eigenlijk van de grond? Dat, uh, op het moment dat al die Afrikaanse staten gaan ontstaan... dan uh, voelen wij in Nederland ons in één keer ook verplicht... om uh, aan ontwikkelingssamenwerking te gaan doen. En een van de manieren om dat te doen was... om mensen te trainen in hun jonge staten... om daar op een goede manier radio en tv te gaan maken. Eerst radio en later ook tv. Ja, en als ik het goed begrijp... is dat ook de tak van de wereldomroep die nu eigenlijk blijft? Dat blijft de harde keren, is niet? Nee, we hebben een apart trainingscentrum... dat bestaat inderdaad sinds 1969, als ik het goed heb... En dat trainingscentrum, dat functioneert nu gewoon al jaren. Dat, dat valt al onder ontwikkelingssamenwerking. En wat wij nu gaan doen bij de wereldomroep... dat is meer zeg maar, in samenwerking met hopelijk ook die journalisten... die wij allemaal getraind hebben in die landen... kijken of dat we uh, nou, zeg maar free speech, heet het al in, uh, in een mooie Engelse term... Uh, te kunnen bevorderen. En dat kan op allerlei mogelijke manieren zijn. Ja. Laten we even gaan luisteren naar hoe jullie dat tegenwoordig doen. Je hebt zelf een fragment meegebracht. Laten we het even naar luisteren. Er schijnt ook een naar verhaal te schuilen achter de handel in mobiele telefoons, vooral de grondstoffen die voor gebruikt worden. What's up Africa? Blood in Dutch of blood mobiles in English is a new book all about the trade of the raw material coltan in the Congo. Ja, dit is hoe de wereldomroep uh, het hele vandaag klonk en klinkt. Uh, ja, het is uh, door één man gemaakt met één technicus. Dus het is goedkoop, het kan snel en je kunt het overal maken. Ja, nou, nou. Helder dan het verschil van vroeger en nu kunnen we eigenlijk niet in beeld brengen. Uh, Martin Sleutjes, hartelijk bedankt voor je toelichting. Oké. Okay. en Het is nu tijd voor de column en die komt vandaag van Nelleke Noordervliet. Er waren nog geen smartphones en apps. Het was in de tijd dat de bijrijder in de auto met een kaart op schoot zat en af en toe net een aanwijzing op een verkeersbord miste. Oh, we hadden eigenlijk linksaf afgemoeten. Ja, nu is het te laat. En we kunnen voorlopig niet keren. Doorrijden dan maar. We namen op weg van Frankrijk naar huis om files te vermijden... een toeristische route door de Ardennen... en besloten van de nood een deugd te maken... door tegen de avond een gezellig hotelletje op te zoeken... heerlijk te eten, want daar staat België pas slot dan bekend... en de volgende dag rustig af te zakken naar Holland... Het geestesoog stelt zich dan een idyllisch gelegen oude boerenhofstede. of een 19e-eeuws manoir voor. waar het restaurant sterrenvoedsel serveert voor cafetaria-prijzen. Ik geef toe, dat zijn dromen van krenterige Hollanders. Die dromen komen zelden uit. Maar zie, we ontdekten inderdaad een riandoogend hotel in neogotische stijl. Het hart sprong op, helaas geen plaats. We reden verder, langs kromme, smalle weggetjes drongen steeds dieper door in een duisteren, druipend bos... en wisten nauwelijks meer of er nog wel globaal het noorden aanhielden. De Ardennen zijn een somber gebied, zelfs als de zon schijnt... en zeker als de avond valt. Dan zijn er over het algemeen twee mogelijkheden. Ofwel, iedere pleisterplaats die wordt gepasseerd... heeft iets zo onaantrekkelijks dat je toch nog maar een stukje doorrijdt... Ofwel, je komt plotseling helemaal geen herberg meer tegen... en lijkt het wel of je gedoemd zult zijn... de ganse nacht door te rijden als de eilkönig met het gevaar dat ergens in de middle of nowhere... de brandstof op blijkt te zijn. Het zou ons niet voor het eerst overkomen. Dan moet je wel een heel goed huwelijk hebben... wil je niet kregel tegen elkaar uitvallen... met verwijten uit het vaste repertoire. En straks is de keuken ook nog dicht... Het heette de Relais du Moulin of zo en lag in de bocht van de weg. In het hoog opgeschoten gras, terzijde wat vermoeide kinderspeeltuigen. In een treurig vijversje dreven wat plastic eenden. Er stonden geen auto's geparkeerd, dus plaats zou er wel zijn als het open was. Het was open. De waard keek ons verbaasd aan van achter de donkerbruine tapkast, alsof hij eigenlijk helemaal niet meer op klanten rekende. Ja, zeker had hij nog een kamer. En, en ook was er nog wel wat te eten. Dat was de afdeling van zijn hoogblond, opgewerkte vrouw. Ze had een vreugdeloos lachje voor ons over. Hij begeleidde ons weer naar buiten, over het drassige erf... naar een lage schuur waarin de logiesgelegenheid was gedacht. We bukten. De geur van vochtig Heugafeld sloeg ons tegemoet. Het bed, een beetje aan de smalle kant voor ons was opgemaakt met kraakheldere, goed gestreken en gesteven lakens, maar ook die droegen de onuitwisbare geur van vocht en schimmel. De kamer was in geen weken verhuurd. De waard maakte een iets wat moedeloos gebaar. Dit is het. We namen het. Tijdens het eten, waarmee de kastelein zich zou hebben kunnen revancheren, raakten we met hem in gesprek. Zijn Frans had wat rond en plat geklonken en dat klopte. Hij was Nederlander. Ik kom uit Rotterdam, zei hij. Hij keek erbij of hij ook niet wist waar hij de verkeerde afslag had genomen in zijn leven. België was voor hem een lonkend perspectief geweest. Een nabij buitenland waar hij de bink kon zijn. Vrijheid en avontuur, dat was de belofte van een landelijk gelegen uitspanning. In zijn blik gloeide de droom nog even op, alvorens uit te doven. Hij wilde wel weer terug. Het was toch tegengevallen. Als wij iemand wisten, hij keek of hij geld toe wou geven. Ja, Nelke bedankt. Even Nelke, want het is net deze week, komt je nieuwe boek uit... Aanstaande woensdag, daarmee ja. van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Uh, Vrijman heet het, gaat over een 17e-eeuwse Nederlander in Amerika... Als ik het goed heb begrepen, onder andere. Ja. En ja. Uh, wie dat allemaal meer wil weten, raad ik vooral aan op 2 juni naar het Boekenfestival in de Brakkegrond te gaan. Waar Nelke wordt geïnterviewd, uitgebreid geïnterviewd wordt door onze eigen Matthijs Ding. Ja, en dat is dan uh, tegen een uur of zes. Uh, in. half zes aan het eind van de middag. Uh, ja, België ging het uh, in de kolom net ook al over. Gaan wij ja, het nu ook over hebben? Ja. Uh, uh, en bij België, je vraagt je dat trouwens bij veel landen wel eens af. Wanneer begint de geschiedenis van een land? Een vraag die vaak moeilijker te beantwoorden is, ook voor Nederland denk ik. Ik denk dat een Brabander met een beetje historisch besef, bijvoorbeeld. Al gauw een ander antwoord zou geven dan een Hollander, maar België is er wel helemaal ingewikkeld. En daarom, ik, ik heb een kleine, naar aanleiding van het boek van René Falter een kleine multiple choice vraag op papier gezet. En ik wil de twee andere historici hier aan tafel, Nelke Noordervliet en Martien, toch even vragen om daar een antwoord op te geven. Alvorens ik naar Rolf ga. Uh, Wanneer is België ontstaan? A, 58 voor Christus. B, 1302. Of C, 1830. Martien? 1830. En Nelke wat denk je? Ook oh, ja. 1830? Ja, de, de naam België, uh, ja, ja. als natie, als land, zeker. Ja. Ralf. Rolf, uh, jij ja, ja, uh, ja, sluit jij daar ook bij aan? Of? De staat België, zoals die niet bestaan, is ontstaan in 1830, ja dat ja. klopt. Maar een groot deel van jouw boek gaat over uh, de tijd daarvoor. En ja. jij hebt zelf uh, niet alleen over 1830-eerder ook een boek geschreven, maar ook over uh, uh, 1302. Uh, je, je kan geschiedenissen van landen en streken op verschillende tijden beginnen. Ja, omdat, omdat... België is een goed voorbeeld... omdat dit geen rechtlijnig staatkundig verhaal is... van in de middeleeuwen of nog vroeger tot nu. Maar eerder een, een heel chaotisch verhaal tot, tot 1830... waar men dan bij wijze van spreken... om aan een zeer complex diplomatiek probleem... waar men 250 jaar oorlog had gevoerd... uiteindelijk gezegd heeft... na een klein opstandje tegen het Nederlands bewind... Hè. Ja. Uh, laat ze maar gaan. Men was het eigenlijk beu van daarover ruzie te maken, de Fransen en de Engelsen. Dus is de eerste keer dat ze zich elkaar... En zo ontstaat die staat. En die heeft dan plots een eigen dynamiek gekregen en, en, en zich ontwikkeld. Maar ik bedoel, België is een heel mooi verhaal van hoe die staatkundige, staatkundige inrichtingen, in de grenzen ook, hoe, hoe dat heel labiel geweest is in het verleden. En daar moet je van loskomen om dat te begrijpen. ja. Ja, jij komt er zelfs zoveel los dat je die geschiedenis... begin je niet in het, op het grondgebied uh, uh, van België nu... maar je begint in Aken, bij de koningstroon. Ja, ja dat is, dat is dus een klassiek voorbeeld. Aken is dus de plek waar Karel de Grote uh, zijn troon gevestigd heeft... zijn paleis heeft gebouwd, mm -hmm. een, een stenen paleis. Dat was iets uitzonderlijk in het jaar 800. Hij is zelf van de streek van afkomstig, waarschijnlijk in de buurt van Luik geboren... ...en heeft daar zijn paleis gevestigd... ...maar alle grenzen die we daar nu kennen in dat gebied... ...zijn totaal irrelevant. Behalve als we ze dan in onze eigen geschiedenisboeken gaan bekijken... ...en ik heb het voorbeeld gegeven van de Nederlandse canon-discussie, ...waar je op een bepaald moment een kaart ziet van... ...wat is belangrijk in de Carolingische tijd in Nederland... ...Dorestad. Mm -hmm. Maar Aken wordt niet vermeld... ...dat ligt amper vijf kilometer buiten de grens van Nederland... ...en als je over die grens rijdt, zie je zelfs het verschil niet... Maar dat, dus, dat is ons, onze vernauwende blik van onze hedendaagse staat. Kijken we naar die fenomenen uit het verleden... en zien we niet dat daar eigenlijk het de belangrijkste plek voor de karolingische tijd ligt daar. Ja. En in die zin is Karel de Grote ook een soort stamvader van België. Hij is al stamvader van nee, zoveel absoluut landen. absoluut niet. Nee, want men, men geeft in, in, in Aken de, de, de Karel de Grote prijs voor Europese verdiensten... omdat hij de vader van Europa zou zijn geweest. Klopt ook niet in, de, in, in, in al de teksten uit die... Hmm. In die tijd ga je dat woord Europa nauwelijks vinden, Eén of twee keer. Nou goed, nou, laten wij. Maar dus we al... construeren ja. altijd vanuit onze hedendaagse noden, het verleden, om via het verleden ons hedendaags gelijk te halen. Maar daar moet je van afkomen als je geschiedenis wil doen. Ja. En je moet ook afkomen van uh, alleen maar vanuit je eigen land naar die geschiedenis kijken, zeg jij. Je moet ja, ook het... kijken hoe de anderen daarnaar ja, gekeken wat, hebben. Wat ik gedaan ja. heb voor, voor, voor België, elke. Uh, Elk feit, elk fenomeen dat belangrijk was in ons verleden, of dat wij belangrijk vinden vanuit ons hedendaags perspectief. Kijk eens hoe, hoe die buren daarover kijken. Euh, daarover spreken. De historici in onze buurlanden, in hun taal. De Gulden Sporenslag, Frans ja. en Graafschap Vlaanderen. Maar een heel mooi voorbeeld. Het rampjaar, juli rampjaar 1672. Zonder de welke eigenlijk uh, het, het hele Benelux verhaal vandaag niet bestaat. Uh, dat kennen wij niet in onze geschiedenis. Daar hebben wij niks mee te maken. Dat was iets van Holland. Ja, toevallig omdat Lodewijk XIV daar met zijn legers langs ons gepasseerd is... en rechtstreeks tot bij jullie binnengetrokken is. Ja. Dus, dus dat is In de Belgische geschiedenis komt het niet voor. Nee, nee. Willem niet. III is, is een nee. bijna onbekende figuur. Maar de, de Benelux en het rampja, ligt het even heel kort toe? Nee, dus, dus als Lodewijk XIV doordringt tot Amsterdam... dan bestaan de lage landen niet meer. Ja, ja. Dat, ja. Is, dat is de essentie. Ja, ja. ja. Goed, nou, nog even, uh, want je noemde het tussen neus en lippen door, sporenslag. Dat is dan uh, uh, 1302, uh, wordt er sommigen ook wel gezien als een soort beginpunt van België, hè? Uh, kan je nog even kort, heel kort, zeggen uh, het, het, het historische geheugen opfrissen... wat er toen precies gebeurde? 1302 ja. is, is, is de slag bij Kortrijk... die nu nog de basis vormt voor de Vlaamse feestdag op 11 juli. Maar dat is eigenlijk het brugge, de stad Brugge... die op dat moment een echte grootstad is in de middeleeuwse context... Heeft een leger, is in opstand gekomen tegen de koning... heeft zich een leger bewapend heeft met zijn economische macht dat leger goed bewapend... en slaagt erin het klassieke ridderleger, het sterkste leger van zijn tijd... dat van de koning van Frankrijk, te verslaan in Kortrijk. Maar dat is dan... Een, achteraf in, in, in de mythologie is dat dan de eerste teken van verweer in de strijd tussen het Nederlands en het Frans geworden en, en dat soort dingen. Uh, het heeft heel veel interpretaties gekend, maar in wezen was dat uh, een, een, een, een nieuw fenomeen. Een stad die erin slaagt een veeldaal leger te verslaan, ja. het sterkte van zijn ja, tijd. Maar, maar daarna ook in uh, omliggende streken weet, zeg maar, te veroveren, die, die, die wevers en die... die... Ja, het was, was gauw. Nee, eigenlijk is het het begin van... Want het graafschap Vlaanderen behoorde tot Frankrijk. Dus ja. is het eigenlijk het begin van veertig van jaar burgeroorlog... in het noorden van het Koninkrijk Frankrijk. Zo ja. moet je dat bekijken vanuit de context van die tijd. Maar jij, jij schrijft dat, uh, dat, dat in die tijd, in die veertiende eeuw... dat dat het moment is in de, in de hele geschiedenis... waarin Vlaanderen het dichtst bij een soort onafhankelijke natiestaat is geweest. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dus het Graafschap Vlaanderen, dat was geen onafhankelijkheidsgevoel. Nee, je krijgt die steden, je hebt Gent, je hebt Brugge, je hebt Rijssel ook dat daar toen op bood. Dat waren echte grote steden, zoals je die nergens anders in West-Europa in die concentratie mm -hmm. vond. En die komen allemaal in opstand tegen dat feodaal systeem. Maar ze vinden elkaar niet. In, in tegendeel, je ziet dan, er is een, op een bepaald moment een potentieel dat dat onafhankelijke stadstaten worden, zoals dat in Noord-Italië gelukt is. Mm -hmm. Maar niet in Vlaanderen, omdat ze intern te verdeeld blijven. En niemand krijgt die stad, steden in zijn greep. Dat is zo'n goud, is woelige massa, 50, 60.000 mensen, dat was gewoon groot in die tijd, een stad als Gent. En, en de spanningen waren daar te groot. Vergeet niet, iedereen zat net boven het overlevingsniveau. Dus bij het minste wat er gebeurde, brak toch. En dat, en dat was de reden dat die staat toen niet ontstond? Ja, dat, dat, ja. Dus, dat je die chaotische burgeroorlog ook. Ja. Ja. Na die chaotische burgeroorlog volgt... Een periode in de geschiedenis die een beetje overeenkomt... Met, met, met zoals wij die op school leren. Als ik jouw ja. boek lees, dan komen er allerlei mensen... Hè, de Philips de, de Stoute, Philips de Goede, Jacoba van Beijer. Noem ze allemaal maar op. Ja, maar eh, de manier waarop eh, je die bekijkt... Is, eh, moet je een beetje anders, maar dat gaat <laughs> Nee, goed. Het, het, het, het is ook wel weer een periode van... Eh, een aaneenschakeling van oorlogen, bloedige slachtingen... en noem maar op, hè. Je, maar, moet, eh, je moet de geschiedenis ook ja. reconstrueren... als wat is, een één grote chaos... Uh, in, in dat verleden. Je moet daar respect voor hebben. En, en dan krijg je ook pas goede geschiedschrijving als je, als je respect hebt voor het chaotische, het onverwachte, het verrassende, de verrassende wending. Je hebt altijd mensen die plannen hebben, trachten die plannen te verwezenlijken. Je hebt mensen die plannen hebben en een alternatief plan voor als het eerst niet lukt. En dan heb je heel veel mensen die beide plannen hebben... maar nog verrast worden door allerlei toevalligheden, rampen, onverwachte dingen. En, en dat is je geschiedenis. Ja. En dat is een heel chaotisch is gebeuren. Ja. Nou is wel de taak van de geschiedschrijver, heb ik altijd geleerd... om in die chaos enige orde te scheppen... zodat wij er achteraf enige orde in zien... die misschien in de tijd zelf niet geheel voorspelbaar was... Want is België nou eigenlijk, want je zegt laat ze maar gaan... en zei je over die uh, dat, dat, dat, dat de Engelsen en de Fransen dat rond 1830 zeiden... laat ze nou eindelijk maar eens gaan, die Belgen... Uh. Daarvoor was er nooit sprake van een wil tot iets wat op België leek? Nee, er is heel even in de Brabantse ja, maar, revolutie begrijp, rond 1790. Uh, ja, dus dat is het, is het paradoxale. Dus Eigenlijk 18... was er nooit een België geweest als Nederland niet toevallig nee. uh, met België één was geworden. en, en de Fransen en Engelsen hadden gezegd: ach, laat ze maar een keertje gaan. Nou, er was een territorium dat al twee eeuwen beslist betwist wordt. En daar groeit wel een zekere samenhorigheid tegen al die ruzie in de buren in. Maar, maar je kan niet zeggen dat er in 1815 bijvoorbeeld, als, als, als Napoleon verdwijnt dat er plots mensen opstaan die een onafhankelijkheid hmm. België eisen. Ja. Nee, zelfs in 1830 is dat beperkt. Wat dan wel ontstaat, dat blijkt dan plots een successtory en dan krijg je wel een, een dynamiek in die staat. Ja, want die periode daarvoor, de periode tussen het afscheiden van de noordelijke Nederlanden en de zuidelijke Nederlanden, de, de, zeg maar de periode na, na het, van het rampjaar tot het ontstaan van België, die periode die, die noem jij een soort vacuüm waarin België ja, heeft geleden. Ja, ja. ja. ja. En, ja dus een... en jij zegt dat dat heel, uh, is dat ook vormend geweest voor de identiteit van België nu? In een stuk wel, omdat, omdat, omdat je... Waar, dat is een vraag die ik mij stelde bij het beginnen van het boek ook. Waarom hebben wij geen nationale trots in België? In tegenstelling tot jullie, die jullie dag hebben, de Fransen en 14 juillet. We hebben dergelijke dingen niet. En ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat, dat, dat heel dat territorium... We hebben eigenlijk een, een, een onafgebroken... Op dat territorium dat later België geworden is... Een onafgebroken periode van 160 jaar oorlog gekend. 160 jaar dat die legers kriskras door dat land zijn gegaan. Kissing haalt dat trouwens aan. Op een bepaald moment... In, in, ik heb dat in de inleiding van het boek... Ja, Kissinger wordt geïnterviewd... door Simon uh, Shama. En dan vergelijkt hij België met... met Afghanistan. Afghanistan vandaag. Ja. Hij zegt... We zitten met een probleem met Afghanistan. Dat is een land waar kriskras alle legers doortrekken. Altijd maar weer. En die buitenlandse machten en die buren mengen zich daarin. En je krijgt dat niet stabiel. En dan zegt hij plots... We moeten denken aan België. En Shama, weet niet wat hij hoort, Afghanistan, België. Wat <coughs> In 1830 hebben ze het uiteindelijk gezegd. Kijk, laat dat zijn gang gaan. We zetten daar een neutraliteitsstatuut op. Niemand mag daar nog aankomen van die buurlanden. En dat heeft 80 jaar gewerkt, zegt Kissinger. Als we dat al met Afghanistan zouden kunnen bereiken, samen we ja. mooi zijn. België als voorbeeld voor de oplossing voor Afghanistan. Ja, omdat het een even complex probleem is. Ja, ja. Diplomatieke. ja, ja. zo hebben we nog niet. Dat is zeker, maar wel heel <laughs> nee. mooi. Je, je, je, België, je België is in de 17e en wat later België geworden is, in de 17e en 18e eeuw de moeilijkste diplomatieke knoop van Europa. Tien keer oneindig veel moeilijker dan de Israëlisch-Palestijnse kwestie vandaag. Maar wat was dan het probleem precies van België? Het probleem was dat niemand het aan elkaar gun. De Fransen wilden het hebben, de Nederlanders en de Engelsen wilden de Fransen er buiten houden, maar waren niet bereid het maar zelf in handen te nemen. waren en Belgen zelf die ja. wat wilden. Want dat is de volgende nee, vraag: kijk eens waren het leidend voorwerp. Want ze wij wilden hadden... alleen maar rust. In, in Nederland was uh, De opstand begon eigenlijk gek genoeg, en dat vergeten veel mensen: de opstand tegen Philips II, de, ja, de beeldenstorm, begon in België, ja. in, België ja. in, het, in het huidige Vlaanderen. Ja. Uh, wij hebben het doorgepakt. En jullie hebben het verloren. Is, is ja, dat ja, niet het ja, echte verdriet ja, ja, ja, van tuurlijk, België? En sindsdien tuur, tuur, is het eigenlijk nooit meer wat geworden? Tuurlijk, voor een stuk. Dat is het. Hè. En dan, ja. is, dan is heel het verval begonnen. En, en, en, en de Spanjaarden, die het dan in handen hadden... Maar dat was hoe dan ook... Dat staat ook in het boek van in de tijd van Karel V. Door heel het Habsburgse Rijk was dat militair moeilijk te verdedigen. Ja. Ja. En daardoor... De Spanjaarden hebben dat op een bepaald moment moeten lossen. En er is niets in de plaats gekomen. Ja. Maar, maar, maar goed, dan, dan krijg je dus in 1830... Krijg je dan België. En Kissinger ziet dat, dat dus als een hele mooie oplossing... die we nu ook op Afghanistan zouden kunnen toepassen. Maar eh, volgens mij is dat in, in België zelf eigenlijk nooit zo als een, als een oplossing gezien. is het, het Belgisch besef nooit echt gekomen. Want ik kwam in het archief eh, een fragment tegen uit 1980. Toen werd eh, 150 jaar België gevierd. En ik wil een stukje laten horen hoe Vlamingen dat in Brussel vierden. En in de mis wordt een vergissing geboren... België. Een stukje grond... ...een stukje grond van 30.000 vierkante kilometer... ...in de vorm van een pistool... ...met de trekker in Frankrijk. Een speeltuin voor de francophone bourgeoisie... ...met middenin een circus tent... ...met dierentemmers uit Brussel, Luik en Gent... ...en welpen... Die nog leven moeten worden. Er komt een vorstelijk geschenk van overzee gebaren. Een koning, ons door Londen aangesmeerd, zet voet aan land. Juicht, Belgen, juicht. We hebben een land en een koning om te beminnen. Het circus kan voorgoed beginnen. Ja, te, Ja, eh. Zo'n fragment kun je echt met de beste wil van de wereld niet over de Nederlandse geschiedenis laten horen. Zo'n mooi fragment, dat gaat niet nee, bestaat, bestaat niet bij jullie weer, weer, weer hetzelfde. Ja. Dus dit is, dit is, dat is dan nog eens, je, het verhaal blijft complex ook nadien. Je hebt dat België dat gecreëerd wordt in 1830, 20 jaar instabiel is, en dan plotseling een van de economisch meest interessante landen van Europa wordt, zichzelf stabiliseert, maar dan door de, de democratisering plots ontdekt dat de meerderheid van de kiezers niet bestuurd wordt in, zijn bestuur, in, in de taal die ze spreken. En dan krijg je het andere probleem waar je dit dan de, de, de frustratie ten top is. Waar de Duitsers dan twee keer in die pot geroerd hebben in de Twee Wereldoorlogen... om Vlaanderen tegen België op te zetten. En dus ja, krijg ja. je ons verhaal vandaag. Ja, want we, we, want hier, wordt, hier wordt geschetst alsof dat in 1830 inderdaad eh, met het pistool op het hoofd is... afgedwongen door Frankrijk en Engeland zo beetje dat dat een land zou ja, worden. Dat is een karikatuur. Maar eh, er was toch, is, toch wel een soort opstand en revolutie. En er, was er in 1830 wel een soort Belgisch gevoel? Er was, er was een opstand en een revolutie. Het was eigenlijk vooral... men wilde van, van koning Willem af. Uh, en, en, en, en van en zijn vast, geldzucht. Ja, het was complexer. Er zat van alles onder. Maar men wilde daarvan af. En, en in eerste instantie... zijn degenen die de revolutie gevoerd hebben... de Rogers enzovoort... <coughs> dachten... Ja, de, die kleine staat is niet leefbaar... dus laten we eventueel bij de Fransen aansluiten... waar, we ons, waar dezelfde ideeën aan de macht waren gekomen. Het is pas in tweede instantie als de Fransen beseften en de Engelsen... ja, maar als we dat doen, dan krijgen we weer oorlog... dat ze het tweede scenario genomen, Maak het land onafhankelijk... En dan is die beweging van onafhankelijkheid begonnen. Ja. ja, maar wat we net hoorden... Voor tien heb in, was natuurlijk je die in niet, hè? Het is, hè uh, er is niet werkelijk een, een koning uit Engeland... echt uh, min of meer gedwongen, gedropt? Uh, uh, ja. Wel, men, heeft dan een, men moest een koning zoeken... Ja. En, en men heeft verschillende scenario's onderzocht. En deze kwam inderdaad... Die, die van kwam het uit Engeland. Komen. Maar, Ik kwam maar, ja. uit Engeland. Dat was de weduwnaar van de prinses van Wales. Ja... Maar hij was die, de trouwens, de Belgen, de, die trouwens de rival geweest was van de latere Willem II, van jullie, om dezelfde bruid. Ja, <laughs> ja. Oh. ja en, dat e, en, en dat heeft hij gewonnen. Dat heeft hij gewonnen? Dat heeft hij gewonnen. En Willem II ja. hield. Van en trouwens, Willem II Willem <laughs> was op. Het was ook in de running om, om, om koning van België te ja, doen. Ja. En, en dat het echt misgegaan is met België... en dat het zo in kampen uiteen is gevallen... Is, is, is, dat nou de, is de Eerste Wereldoorlog daar de echte katalysator geweest? is dus de katalysator geweest... Ja, ja, voor een stuk, omdat de Duitsers geprobeerd hebben... de Vlamingen tegen België op te zetten. Dat is daar niet gelukt in die periode... omdat de Duitsers ook als beesten tekeer zijn gegaan in België in die periode... Mm -hmm. Uh, maar na de oorlog groeit wel de sympathie voor die collaborateurs, omdat precies omwille van de collaborateurs men niet meer voortgaat in de gelijkschakeling tussen de talen. Maar ja, economisch heeft, uh, hebben de Duitsers, in, uh, vooral in Wallonië, een vreselijk huis gehouden. Ja, ze hebben alles leeg ze hebben alles leeg, 18, Dus België is dus dus onderschat tot een met. Ja, Wallonië ze is er nooit meer te boven ja. gekomen, die klap, ja. Ja. in feite. Ze hebben ook 6000 mensen gewoon van kant gemaakt bij de intocht, dus, uh, ja. onderweg. Ja. Maar heeft België nou alleen maar verleden en geen toekomst meer? Of zie jij toch nog lichtpuntjes en zie jij een toekomst voor België? Dat is, dat is precies het. het ja. als, je, als je denkt dat de geschiedenis logisch in elkaar zit... dan denk je, oké, okay, je ziet dat Vlaanderen groeien... Dat die Belgische schelp die leeggehaald wordt... dus op een bepaald moment valt dit uiteen. Maar onderschat de verrassing in de geschiedenis nooit. Het kan ook weer anders lopen, omdat... De spanningen van de laatste jaren hebben veel te maken met het economisch uit elkaar groeien... van Noord en Zuid in België in de jaren negentig, begin van, van, van vorig decennium. Terwijl je nu ziet dat, dat die convergentie weer toen in Wallonië... is zich economisch terug aan het opwerken, ja. terwijl Vlaanderen economisch vertraagt. Dus we komen weer dichter bij elkaar en het kan zijn dat de spanningen... Af ja. En als dan een evenwicht Sta is, dan hebben we misschien een nee, mooi België als centrum van Europa. Ja, maar dat hangt ook ja. af en dat is ook voor jullie... Nee, maar dat hangt ook af van wat bij de buren gebeurt en wat in Europa gebeurt. Je kan dat niet loszien van elkaar. En dus sta altijd open voor verrassingen in de geschiedenis. Goed, dat lijkt me een hele mooie afsluiting van dit gesprek. Ik zal de titel van het boek nog een keer noemen. Het heet België, een geschiedenis zonder land. En dat is uitgegeven bij de bij. Wij maken nu even plaats voor het Nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met onder meer de geschiedenis van de biologische landbouw. En met eh, prins Bernhard als olifantenjager en beschermer. Dus tot zo, tot na het Nieuws van 11 uur. Baby. <laughs>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 035 677 6001. Dat alles straks vanaf kwart over 12 in de Perstribune. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.